12 uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Dat heeft de kinderrechter bepaald. De Afghaanse jongen van 10 heeft een erfelijke stofwisselingsziekte. Hij werd eerder deze maand met spoed uit het asielzoekerscentrum in Emmen weggehaald... en naar een kinderverpleeghuis gebracht voor specialistische hulp. Zijn ouders willen hem terug omdat hij in de laatste fase van zijn leven zit. Amir moet van de kinderrechter in ieder geval tot begin november in het verpleeghuis blijven...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 Alleen in Griekenland voelen moslims zich vaker gediscrimineerd. In Amsterdam is begin deze maand een Italiaan aangehouden door een speciaal rechercheteam. De man van 33 werd gezocht door de Italiaanse politie vanwege banden met een Drangheta, de, de maffia in het zuiden van Italië. De Italiaan is inmiddels voorgeleid. In afwachting van zijn uitlevering zit hij vast in een huis van bewaring.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM luncht.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 Mooi weer buiten. Dat wel. Sharks. Ja, lekker hè? Ja, lekker hè? Dat vind ik natuurlijk wel weer zo leuk. Want, uh, want onze weerman had dat toch allemaal prachtig voorspeld, hè? Ja, wij hebben ja. de beste weerman van allemaal. Echt hoor. Echt. Ja, wij ja. hebben de beste weerman van allemaal. Dat ja, kan. ja, ja. Dan kan die uh, uh, Paulus maar wel uh, uh, die een we ja. uh, die kan die Paulus maar wel inpakken. Maar ja, onze nee, legs. Nee, nee, nee. Nee, ze kunnen toppen. Hebben we Piet niet nodig hoor? Nee, zo is het. Dat weet ik ook helemaal oh, niet eens. Ja, zo is ja, dat. Ja. Oké, okay, goedemiddag luisteraars. Ja, ja, Dit was weer de sketch voor twee personen. <laughs> uh, <laughs> Ze zijn er weer. Ze zijn er weer. Ja. Goed, uh, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan uh, uh, proberen weer om uw lunch een beetje op te leuken. En, uh, nou, nou, nou. Oh ja, proberen. Ja. Proberen. proberen. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, ik zei proberen. Ja, moet wel ja. opletten, dames. Ja. ja, ik zou graag wel eens willen horen van de luisteraars of dat dan ook lukt, hè? Ja. Of, uh, ja. Nou. Nou. Oh, ik had de telefoon. Ik Stop de er de de bij mij. Ja. Ja. <laughs> er is helemaal niks. Stop er bij mij. Nou, in ieder geval, uh, ja, het is weer Zandvoortlunch op deze donderdag. Hè, de laatste in deze vorm van deze week. Want morgen is er natuurlijk Zandvoortlunch uh, Sport. En we gaan straks weer proberen of we onze Henny te pakken kunnen krijgen. Om alvast te horen wat er morgen plaats gaat grijpen. Dat is moeilijk hoor. Ja, maar we gaan het wel proberen. Hij laat zich niet zo makkelijk pakken, die Henny. Nee nee, nee. nee, nee, nee. Nou ja, misschien dat ik hem. Als, misschien als hij luistert dat, hij, uh, dat ik hem vertel dat hij in de tijd van. Van Gustav Mahler, de beroemde componist. Dat zijn familie al heel beroemd was. Hé? Ja. Hoezo? Wat dan? Nou, dan moet je zondag naar CFM Klassiek luisteren. Oh, wat dan? Nou, dan krijg je de Rukertlieder. Rukertlieder? Ja. Weet hij daarvan? Dan weet ik niet of hij dat weet. Aha. Maar in ieder geval, uh, Gustav Mahler heeft uh, de, de, de Rukertlieder geschreven. Dat zijn er een aantal. Oh. En een van hen zenden we dus uit aanstaande, uh, aanstaande zondag he? CFM oh, Klassiek. Goed. Ja. Van 7 tot 9, toch? Ja, van 7 tot ja, ja, 9. Ja, ja, ja. Nou, ja. Dat gaan we doen. Leuk. En nog veel meer mooie muziek. Ja. ja. Dus CFM Klassiek he? is leuk. Heel ja, ik vond het toen ook heel leuk om een keer te doen. Ja, hè? Ja. Nou, je mag Heelig. wel weer een keer, hoor. Ja? Ja, hoor. Tuurlijk. Ah, dan ga ik zo langzaamaan weer eens een playlist maken. Ja, hoor. Je mag wel weer een keer. Dat vinden we best goed. Oké. Okay. Ja, Bel, hoor. Dan ga ik weer aan de slag ermee. Ja, natuurlijk. Ik vind dat alleen maar leuk. Als er meer mensen zijn die dat wel eens leuk vinden. om dat programma te maken... Uh, uh, ah, met hun prachtig. eigen... met hun eigen klassieke... voorkeur erin. Nou, je bent van harte welkom. Ja, nou, ik vind het prachtig. En dan zit ik hier lekker... in mijn eentje zo. En dan... Ja. Uh, kan ik lekker hard die mooie klassieke muziek... opzetten. Ja, want het uh, gaat thuis natuurlijk niet echt. Nee, kan je dus uh, thuis niet. Ja. Uh, nee, dus, dus man, daar zit ik te genieten hier. Echt ja. waar? Ja. Nou, uh, als u daar interesse voor heeft om dat een keer mee te maken... of een keer te doen... laat het ons weten via ons prachtige adres... klassiek... -zandvoort .nl. En dan komt het helemaal... dan gaan we, dan gaan we dat bekijken en nu een keer uitnodigen en gezellig... Oh ja, ook leuk. Ja. ja. Maar goed, eh, vandaag geen klassiek. Vandaag... Eh, vandaag hebben we heel andere dingen. En we gaan eh, beginnen met het artiest in het licht... want dat blijven we maar lekker volhouden... <laughs> ondanks dat, de, ondanks dat de, de oogst soms wat karig is, maar... Oh, maar dat geeft toch niks? Nee. Als de kwaliteit maar goed is, Zo dan gaat is dat. het om. Nou, de eerste artiest die we nu krijgen, die is geboortedag, is het vandaag. En uh, hij is vorig jaar overleden helaas. Was het vorig jaar? Ja. Nee, het was dit jaar nog. Uh, nee, het was dit jaar. Uh, maar uh, dit is zijn geboorte, uh, geboortedag, dus dat wel. Ja. En daarom gaan we hem draaien. Ja. En wie is het? Uh, even wachten, pracht maar even door. Je... Oh god, nou, het, het loopt weer helemaal anders. Ik ben zo benieuwd, ik hoor nog steeds niet wie het is. Wie is dit dan? In Vienna. Oh, Leonard Cohen. Leonard Cohen. Leonard Cohen There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.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 Take this waltz, take this waltz with its I'll never forget you. You know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz with it... En, geboren in uh, Westmount, Montreal, op 21 september uh, 1934. <coughs> en uh, hij overleed op 7 november uh, vorig jaar, 2016, dus toch? Ja. In uh, Los Angeles, in the United States, in Californië, dus. En uh, hij was dus een, uh, ja, een Canadees, <coughs> uh, folkzinger, songwriter, dichter en schrijver. En hij had onder andere grote hits met nummers als Suzanne, Hallelujah, So Long Marianne, maar ook dit prachtige teken... This Waltz, dat we ondanks nog weer zagen tijdens een een of andere reclame dat het gebruikt wordt. Ik vind het persoonlijk, als ik heel eerlijk ben, een van zijn aller, allermooiste, leukste nummers. Take This Waltz dus van Leonard Cohen. En, ja, eh, nou, het is dus eigenlijk zijn geboortedag vandaag. En dan komen er nog een paar. We hebben er een stuk of vier vandaag. Dus komt allemaal goed. Maar we gaan eerst de drie in één. Ja, die komt eerst. En die is op verzoek van Dolly. Ja! Nou, mag jij vertellen wie het wordt? Drie in één in één, één, één. Nou, nou, nou, nou. Ja, we gaan nu meenemen naar een prachtige uh, artieste van heel lang geleden, inmiddels ook al overleden, de prachtige Janis Joplin.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 Die je niet zo vaak hoort van deze fantastische dame. Die bekend stond onder de naam Janice Joplin. En dat was ook haar echte naam, alleen zat er nog Lin tussen. Janice Lynn Joplin. Haar vader werkte al bij de Texaco Oil Company. En haar moeder was administrateur. Joplin bezocht in de vroege jaren 60 enkele universiteiten, maar studeerde nooit af. De muziek trok haar meer en eh, met naam, dan met name natuurlijk de blues, de rock and roll en de soul. Eh, grote voorbeelden voor Janice Joplin eh, waren Odetta Ledbelly, eh, Bessie Smith en natuurlijk Big Mama Thornton. In 1963 eh, woonde Janice enige tijd in San Francisco, eh, waar ze aan harddrugs verslaafd raakte. Maar eh, ze keerde al snel terug naar Port Arthur, waar ze geboren was, om vooral af te kikken. 1966 vertrok ze opnieuw naar San Francisco op uitnodiging van de impresario van Big Brother and The Holding Company. En eh, ja, daar heeft ze dus een paar platen meegemaakt. En haar laatste album, dat was eh, Pearl dat kwam pas uit nadat ze al overleden was. Ze is in 1970 overleden. En ze, eigenlijk haar grootste hit kreeg ze dus Postuum. En dat nummer hoorde u ook in deze 3 in 1. Me and Bobby McGee. En dat werd voorafgegaan door Little Girl Blue. En uh, opgevolgd door een prachtige ballad. En die heet A Woman Left Lonely. Prachtige muziek van deze dame. Maar ja, ze is al uh, 47 jaar niet meer onder ons. Zeg, tante Dolly, we gaan naar het nieuws. Ja, laten we dat maar eens doen. Ja, het is... Uh, ja. Ja, ja, We zijn aardig op tijd. We zijn maar een halve minuut te laat. Nou, Kijk, nou, uh, dat valt mee voor jou, hoor. Ja, ja. ja het gaat weer. Ja. ja. Mijn horloge loopt achter. Dat is... goed, ja, die gaan... van mij loopt ook niet goed. Nee. nee. Uh, het nee. Zijn we gaan naar het uh, regio-nieuws <laughs> van uh, half één, uh, dames en heren. Luister en huiver zo he he. Nou, dan moet hij nou komen. Hallo, komt u maar. Ja, ja, ja, ja. Een beetje traag op gang. <hijen> Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Het regionale nieuws van 21 september 2017. Zoals ieder jaar in Zandvoort namen de groepen 8 van de basisscholen deel aan het project Jeugd en Politiek. Dit project bestaat uit drie delen. Op Prinsjesdag rijdt een raadsleden uit Zandvoort het bekende koffertje uit aan de leerlingen van de groepen 8. Net zoals de landelijke miljoenennota wordt aangeboden in een koffer. Ook kregen de leerlingen een korte toelichting over de inhoud van het project en over politiek in het algemeen. Een oudere vrouw in een scootmobiel is woensdagmiddag doelwit geworden... van een beroving aan het Californiaplein in Haarlem. De vrouw had geld opgenomen bij een pinautomaat toen de dader toesloeg. Hij griste het geld uit haar handen en ging er vandoor. De politie ging op zoek naar de verdachte... die op de fiets in de richting van de Stresemanlaan vluchtte. Via Burgenet werd gevraagd uit te kijken... naar een blanke man van ongeveer 50 jaar oud met kort blond haar die een lichtblauwe jas droeg. In de eerste helft van oktober is de piek van de vogeltrek. Indrukwekkende aantallen zijn onderweg van het noorden naar het warme zuiden. De kust van Zuid-Kennemerland ligt midden in het parcours... van de belangrijkste trekroute. De uitzichthoren op het kopje van Bloemendaal... biedt een spectaculair panorama over de regio. In deze tijd van het jaar... Oh, dat staat een beetje verkeerd in deze tijd van het jaar. Er vliegen in de vroege uurtjes hordesvogels over en langs de toren. Zondag 1 oktober tussen 8 uur ochtends en 11 uur... is er op het kopje gelegenheid om van dit herfstverschijnsel te genieten... onder leiding van een IVN natuurgids. Op de toren geeft de IVN-gids tekst en uitleg over dit natuurfenomeen. En de koningin, koningin Wilhelmina-toren op het kopje van Bloemendaal ligt aan de Hoge Duin- en Daalse Weg. En uh, u kunt daar gewoon naartoe gaan. Reserveren is niet verplicht. Dus zondag 1 oktober tussen 8 en 11 uur. De afsluiting van de zomerfestivals in Zandvoort is misschien wel het grootste feest van het seizoen. Tenminste, voor de mensen die van echte feestmuziek houden in de trant van traditionele blaasmuziek. Schlager, maar ook popsongs in een Oktoberfestjasje... inhaken, dansen, polonaise, meezingen... van Nederlandse en Duitsstalige muziek. Het belooft weer een geweldig feest te worden... De komende zaterdag, de uh, 23ste is dat dan, hè? Ja, met de band Die Menner... aangevuld met de feestelijke mixen van DJ Wim Wilwel. En natuurlijk zien zij ook graag dat iedereen... in gepaste kleding komt, zoals dirndel en lederhozen... En mocht het onverhoopt iets minder warm zijn... Ja, dan brengt een ski-jack wellicht uitkomst. Dus zaterdag 23 september... s'avonds aan het Raadhuisplein... in het centrum van Zandvoort. Gaan we over naar het weer. Ik heb nog wel wat hoor. Moet ik nog iets voorlezen? Ja? Oké. Okay. Muele opletten, Janssen... Op Tienerkamp naar Duinrel. Ja, ook dit jaar wordt er weer een tienerkamp georganiseerd door Pluspunt. En dat is nou niet zomaar een kamp. Het kamp wordt mogelijk gemaakt door sponsoren... en is vanuit Pluspunt georganiseerd voor Zandvoortse tieners van 12 tot 18 jaar... die zelf niet of nauwelijks op vakantie gaan... of voor tieners waarvoor het goed is even lekker een weekend ertussen uit te kunnen... Van vrijdag 20 tot zondag 21 oktober, 21 oktober gaan, ze, gaat, gaan de medewerkers van het pluspunt Jeugdhonk met tieners naar Duinrel. Nou, zou jij nou graag mee willen of weet je misschien een tiener die hiervoor in aanmerking komt? Er zijn nog een paar plekjes over, dus wees er snel bij. Neem dan contact op met Floortje Valk via telefoonnummer 06 363 00.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 Ja, als u gisteren goed heeft opgelet, dat ik het weerbericht vertelde voor vandaag, dan weet u dat onze Lex weer helemaal gelijk heeft. Want wat voorspelde hij voor vandaag? Zon en periode met sluierbewolking. Er waait een matige zuidelijke wind, temperatuur ligt rond de 19 graden. Dan morgen, ja dan wordt het toch ietsje kouder dan vandaag. En dat komt waarschijnlijk doordat de wind gaat draaien. Die gaat namelijk uh, naar het noordwesten en blijft matig in kracht. Het wordt wisselend bewolkt en in de middag kunnen we wel opklaringen verwachten. Dus dat is dan wel weer prettig. De, de, de verdere vooruitzichten zijn perioden met zon overwegend droog. En de maximale temperatuur wordt zondag 19 of 20 graden. En dat is natuurlijk prachtig, want dan hebben we het Shantikore Festival. Kijk. En daar kunnen we dan weer mooi van genieten. Deze dit weerbericht werd u aangeboden door onze eigen weerman Lex van der Horn van Meteopagina.nl. Dat was het weer. De het van de zandvoort. Er zijn nog drie mensen van de originele band die... Uh... Die uh, nog toeren en, en Nou, het leuke is, dat zei ik Dolly, dat was helemaal jaloers natuurlijk gelijk. Ah, ik zag helemaal groen. Ja, helemaal groen ja. van jaloezie. Oh, want dit concert, waar dit uitkomt, oh. dat ja. heb ik uh, twee keer gezien. Hij wil wel, he. Ja, hij twee hij jaar twee, twee, twee keer. zou je ja. niet zeggen van, god, ik heb hem al een keer gezien, Dolly, hier is mijn kaartje, ga jij? Ja, nee, ja. want ik hey. vond het de eerste keer zo leuk dat ik wilde de tweede keer U, nog een keer zien. Natuurlijk hebberig. Maar he. oh, die die man man man hebberig. speelde toen in Beverwijk. en, ja, en uh, Ik ben er met Charlotte heen geweest zelfs. Oh? En dat uh, was geweldig. Het zo'n verschrikkelijk goed concert. Mijn collega's, hè? Ja, Gaan zo ze met twee tweeën mij vergeten. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, ik denk, nee, jij houdt toch alleen maar van uh, Paul de Leeuw. Dus ik denk, nou, laat maar zitten. Nee, ik hou ook van Donna, uh, van uh, Ten uh, Ja. Maar goed, in ieder geval, uh, ja. ze, ze traden op in Beverwijk in het oh, goed, ja. en uh, ja. Twee jaar achter elkaar zelfs. Zo. En dat was een heel mooi concert. Ja, dat klonk leuk. fantastisch en die gasten kunnen het. Ja, maar, maar het dus, is. Uh, het zijn dus nog maar drie leden. De grote man is de Graham Goldman. Ja. Uh, die uh, die zitten er nog steeds bij. Maar Eric Stewart bijvoorbeeld. En Cotley en Cream zijn er al lang niet meer bij. Mm -hmm. Die zijn vervangen door andere mensen. Maar dat zijn wel hele goede mensen hoor. Want uh, ja, maar die maar kunnen we zeggen. Doen. Want als dit, dit was een live opname. Dus ja. waarschijnlijk was dit dan al in de nieuwe samenstelling? Ja, ja, ja. Het was, was, was een nieuwe samenstelling. Ja, ja. Helemaal ah. goed. En uh, ze deden alle grote hits natuurlijk. Uh, waaronder ook aan in Love en zo. Oh, ja, dat was oh echt De Wall Street Shuffle? Deden ze ook. Oh, ja. Oh. En. Uh, ja, dat is allemaal. Togemeen, hè? Ja, lekker, hè? Ja, hmm. Ik heb er een CD van, ook gelukkig. Ja, hij wel, tuurlijk. Ja. Ja. Je, zal, je zal het niet hebben, ja, ja. ja natuurlijk. Ja. Nou, maar doe dan uh, maar weer het volgende nummer, hè? Noem maar het volgende nummer. Ja, je wordt kwaad, hè? Ja, ik zie nee, het gewoon je zit gewoon teleurgesteld. Je bent ja. gewoon een beetje pissig te wezen daar. Ja, ik zie groen. Ja, ja, ja. Nou, als u ik... naar het beeld kijkt en het ziet een beetje groen, <laughs> dan weet u waar het dan gaat. ik hey, uh, ja. het is toch dat Duitse festival is? Jazeker, het Oktoberfest. Oh. Ja, uh, uh, zaterdagavond. Oh. Het is weer een druk weekend uh, ja. in het dorp. Want, want uh, we hebben overdag het uh, omroepersconcours. Dan s'avonds ja. dat. We hebben overdag ook weer het haringfeest van, uh, van de zeemermin. Ook dat nog? Ja, de haringproeverij. Goed. En dan uh, uh, uh, zondag hebben we het Shantikorenfestival. Okay. Ook zo leuk. Hè? En dit horen we ook? Wat horen we nog meer? Duitsers hier. Duitsers daar. Overal is ja klaar. Duitsers hier.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 Alweer aan. En de oostenburen komen met de caravan Met de camper en de zurrenplank. In mijn goed te lonen, nu is wat en nou vielen dank. Ja, de zomer komt er alweer aan. En de Oostenburen komen met de caravan Met de camper en de zurrenplank. In mijn goede lonen, nu is wat en nou vielen dank.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 Dus liever geen Danny Christian en al helemaal niet die blonde Haino en die blauwe Antiaan. Dat weet je ook niet. Ja, ja. Zo blauw, blauw, blauw, blute en ja. uh, Kan die goldenen trieven met die zonnebril weg hier bieten zeg? En met haar een kans geven hoorder. Ik heb sowieso natuurlijk liever Odo Jurgens, hè. Dat is een kwats. Heb ik alle shoutplanten van. Ja, de zon... Duitsers hier, Duitsers daar, overal is je klaar. is je is je klaar. dat is je daar, overal is je is je is je klaar.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 Dank. Ja, veel ben uh, en ik zit in Italië. Ciao. <laughs> ja, een hele oude alweer hoor. <clears throat> hij, was wel, hij is wel leuk. Uh, Edwin Evers was dat met Duitsers hier, Duitsers daar. En uh, nou ja, dat past een beetje hè, bij het, uh, bij het uh, oktoberfest in september. Nou ja, kunnen ze nou echt niet wachten tot 1 oktober? Huh? Ja, sorry, mijn dingetje zat fout. Zit je dingetje fout? Ja, maar hoe noem je het? Dames en heren, door de dingetjes dat oh. fout. Ja, mijn koptelefoon. Oh. Ik, was, ik was alvast het uh, cabaret aan het beluisteren. Oh. En uh, ja, dan heb ik van die oortjes in plaats van een koptelefoon en mijn ja. draadje zat helemaal in de war. Oh, ja, ja, ja. De dingetje fout. Dus, dus ja, ja, ik, ik, ik, ja, ja. ja, ik kon even niet op tijd bij de microfoon zijn. Pff. Sorry. Een ja. keer staat de microfoon open, ze dat was erheen. Ik wel. Ja, dat ligt niet aan mij hoor, dat ligt aan de technoot. <laughs> Oké, okay, we gaan verder met ja. uh, een nieuwe plaat. Een mooie nieuwe plaat. Oké. Okay. Ja, ik hoorde hem vanmorgen voor het eerst. Dus vandaar, een mooie plaat. Ja. Uh, dit is van de zoon van George Harrison. Oh. Ja. Nou, nou dat wordt spannend, ben ja. benieuwd. Oh. Het begint al mooi. The Admiral of Upside Down It is Danny Harrison Waiting for instructions shown Which way's high and which way's low Danny Harrison, de zoon van, dus zou zeg ik maar zeggen, de zoon van George en Olivia. Um, en uh, hij lijkt niet alleen qua uiterlijk uh, op zijn vader, want het is twee druppels water, maar qua stem zit hij er ook aardig dichtbij. Het wil niet zeggen dat het hetzelfde is, maar het zit er toch wel een beetje dichtbij. Danny Harrison dus en de admiral of... Upside down, een apart stuk muziek. Zeker weten. Ja, ik vond het oh, erg ik vond het, ik vond het erg goed hoor. Nou. Ja, ja. Ja. eindelijk zijn we het eens met elkaar eens. Ja, nou, gebeurt <laughs> ook niet <laughs> vaak. <Hè? laughs> Oké, okay. we gaan uh, weer even door. Gewoon gezellig. Let er ja. even op haar. Let er even, even niet op wijn. <laughs> we hebben nog artiest. een artiest in het licht. In het licht. Ja, dat zei ik. Liam Gallagher. In What It's Worth was de titel van het werkje. En uh, het werd gezongen door William John Paul Gallagher. Ik vond het wel een beetje John Klink ook eigenlijk. Hier en daar. Oké, okay, uh, hij werd geboren in uh, Burnage in uh, Manchester. Op 21 september 1972. Hij is beter bekend natuurlijk als Liam Gallagher. En hij was de voormalige frontman van de Britpop rockband... Oasis en BDI. Hij richtte deze eerdere band op... samen met Paul Arters op gitaar... Uh, Paul McQuiggan op bas... en Johnny McCarroll op drums. En later kwam daar... Gallagher's oudere broer... Uh, Noel Gallagher bij. Nou, Wonder, uh, Wonderwall was natuurlijk... een van de grote hits van, uh, van Oasis. Maar ik denk... nou ja, uh, hij is vandaag jarig. Dus we draaien zo een zo'n plaatje van hem. En dat heette For What It's Worth. We gaan u even meenemen naar het nos van 1 uur. En daarna komen wij weer terug. Met nog een lekker uurtje ZFM luncht. Nog een paar artiesten in het licht. En misschien ook wel contact met onze sportcollega Henny Ruckert. Ik zou zeggen, jou!